Ring-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 about the way I found you. I couldn't find words to explain how you were To punch passion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 Hooguit tien. Toen al? Nou. Ja, dat was op de lagere school. Ik las heel graag de story en daar stonden altijd dat soort tips in. Ja, ja, ja omdat, en dat probeer je dan ook uit met, met je vriendinnen of op je vriendinnen? Ja, en ik las ook de tips van Mona en dat geeft wel weer aan hoezeer ik geïnteresseerd ge, ge, was in psychologie. Dus ja, die twee, dat zijn twee sporen in mijn leven.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 Uh, dat nummer heet Son of Inspiration. En Pirukois inspireert mij uh, enorm, omdat zij in mijn ogen de schoonheid van de natuur representeert. Ja.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 Dan gaan we nu naar het volgende nummer. Dat is van Tommy Emanuel en het heet Angelina.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 He, dus ik heb geen opleiding gedaan in die richting. Ik ben geen diëtiste. Of... Dus mijn uh, beleving van voeding is heel erg zintuigelijk. En um, ik vind de wetenschappelijke kant heel interessant. Maar daar is dus zoveel over te weten. Dan zou ik mijn hele leven eraan hebben moeten wijden. Dus, had ik misschien wel kunnen doen. Maar dat is er dus niet van gekomen. Ik heb te veel die... nee, we hebben natuurlijk ook maar weinig tijd. Ja. Maar even kort samenvattend dan misschien ook voor de luisteraars.